Je kunt je treinreis wel vergeten. Bij de NS verwachten ze vandaag niet meer te gaan rijden. Stel je reis uit tot morgen. Het treinverkeer ligt al de hele dag plat, vertelt verslaggever Tanja Bram. Er zitten zoveel wissels vastgevroren. Uh, daar zijn ze natuurlijk wel met man en macht bezig om dat weer aan de praat te krijgen, maar kennelijk zijn die problemen zo groot dat ze nu nog helemaal niet kunnen inschatten wanneer dat opgelost is. En omdat die problemen vandaag al zo groot zijn, zeggen ze ja, morgen zal ook zeker het treinverkeer nog niet normaal zijn. Sommige regionale treinen van andere vervoer Voorders rijden trouwens nog wel, in Groningen en Friesland bijvoorbeeld... tussen Zwolle en Kampen en tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Op de tennisclub van Winterswijk in Gelderland is een blaashal ingestort door de flinke laag sneeuw die erop was gevallen. In de tent die over de tennisvelden wordt gezet kan ook in de winter een balletje worden geslagen. Maar voorlopig even niet. Het is nog onduidelijk wat de schade is en hoe het weer opgebouwd kan worden. Trek Trekken niet te eten? Dan zul je in veel steden toch echt even zelf naar de super moeten. Want de fietsers en brommers van thuisbezorgd gaan vanmiddag de weg niet op omdat het bedrijf het niet veilig vindt. Vanavond misschien wel weer. Dat beslissen ze later. Het is niet alleen maar ellende, er is ook een hoop sneeuwpret. Hey! 3, 2, 1, ja. oh. Dit was op de Dam in Amsterdam. Daar hielden mensen vanochtend vroeg een sneeuwballengevecht met de politie. Mag eigenlijk niet vanwege corona, maar agenten maakten een uitzondering. En ook deze man in Rotterdam heeft het naar zijn zin. Ik vind het wel leuk, dat witte sneeuw. Ja toch? Wat ik wel happy van. Daar word je helemaal blij van. Daar word ik helemaal blij van. vind ik helemaal leuk. Het weer, pas vanavond en vannacht, wordt het op de meeste plekken weer droog. Het vriest ook overal van min 1 tot min 5 graden. Al voelt het door de wind op sommige plekken wel aan als min 15. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22, Bevenwijk richting Velsen. Tussen knoppen Beverwijk en afrik muiden is de vertraging 5 minuten. Dat komt er een aan aanrijding.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 Could've got this right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 So chill now. Whoa. We've got many years to go, so take it day by day. And long ago, I lost my soul to some forgotten dream. But how was I supposed to know it wasn't worth? it seemed?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 Now whoa. we've got many years to go, so take it day by Till now oh Door met Gerry Rutte. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen, Ben. Hey, um, we wilt even praten over die ontzettend lange agenda van Pluspunt, maar die is drastisch ingekort, heb ik begrepen? Die, die is er eigenlijk helemaal niet, hè. Want alle groepsactiviteiten die liggen hmm. stil op dit moment tot, uh, tot na de huidige lockdown. En dan is er wel één uitzondering, en dat is dan de dagbesteding voor kwetsbaren en de huiskamer van het jongerenwerk. Uh, dat gaat dus wel door. Uh, uh, en verder kunnen de mensen dus altijd met de plusdienst bellen. Elke dag, dus, dus uh, van maandag tot en met vrijdag, tussen 10 en 12. Want de belbus rijdt gewoon. Hè, dan kun je bellen voor boodschappen doen en naar de huisarts gaan. Uh, je kan bellen om uh, boodschappen te doen zelf. Of... Uh, uh, ...ondersteuning van mantelzorg. Hè? Door de, dan kan er een, een vrijwilliger uh, kan ingezet worden om de mantelzorger even wat, een half uurtje vrij te geven. En uh, wat ook kan, is natuurlijk heel belangrijk dat mensen gewoon even kunnen bellen. Hè? Dat als je het even niet meer ziet zitten, bel je verhaal, je kan je verhaal kwijt. En er is altijd een luisterend oor uh, uh, in, in deze tijd, wat toch best wel moeilijk is. Mm -hmm. Hey, uh, je noemt twee dingen op, hè? De, de, ja. de dagbesteding voor uh, ja. de, de, de kwetsbaren. Ja. Die wonen ook daarboven ja, en zo. Ja. Ja. Maar uh, de huiskamer, wat is dat? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is best wel uh, interessant. De huiskamer is dus uh, geopend voor de Zandvoortse jeugd. En dat betekent dat ze dus op maandag en woensdag en donderdag van 12 tot 6 in de blauwe tram. Daar is ruimte. Daar kunnen zij dus uh, huiswerk maken. Ze kunnen online lessen volgen. Ze kunnen sportieve activiteiten buiten volgen onder leiding van de sportservice. En uh, ja, zij kunnen dan, uh, uh, dan zijn zij onder de pannen om het zomaar te zeggen. Mo moet ze zich daarvoor opgeven of kan je gewoon uh, naar binnen lopen? Uh, juist omdat ja, er... Uh, nou, naar binnen lopen is uh, wat lastig bij alle mm -hmm. locaties. Je moet altijd bellen hè, voor een afspraak. Je kan niet zomaar mm -hmm. naar binnen. Maar je kan dus bellen met uh, Marieke, Marieke van de, van, uh, van de Jeugd uh, van Plus. Ja. Uh, en dat is 06 6 3 0 0 8 0 9. Mm -hmm. En dan heb je ook nog Chantal, je hebt dus Marike, Chantal en Rens, hè, van die zijn de jonge werkers van pluspunt. En dan is er ook Chantal, die kan je dus ook nog bellen voor huiswerkbegeleiding. Dat kan okay. ook nog. Nou, dat kan allemaal zeg maar via Marike, die, uh, die begeleidt dat maar je verder. Je kan dus ook gewoon met pluspunt bellen, hè? Het gewone oh. algemene nummer 023 574 0330... Bij de bij de balie van pluspunt weten ze dus alles over wat op dit moment wel en niet kan. Ja, dus een, als ik een beetje uh, lastig in mijn uh, niet zo goed in mijn vel zit en ik weet niet hoe goed ik, ik mijn huiswerk moet maken, dan kan ik nog even bellen. Dan kan je dus bellen met, met, met, met die huiskamer. Voor mm -hmm. jongeren. Die is speciaal geopend hè. Voor, voor de ja. jongeren op dit moment die het heel erg moeilijk hebben natuurlijk. En uh, die dus toch even een plekje hebben waar ze uh, wat mm. kunnen, sportieve dingen kunnen doen. Ze kunnen gewoon een huiswerk en met elkaar. Maar allemaal op afstand, hè, ja. natuurlijk... Uh... In afneming van de coronamaatregelen. Ja, dan houdt het, uh, houdt het natuurlijk voorlopig even op. Uh, het voorlopig even op, Ben. Er is natuurlijk wel de herstelgroep Verslaving en de depressiesteungroep. Ja? Maar die gaan allemaal online. Dus die doen okay. het online. De, dat is dan de een, zijn de enigen die het online doen. En verder is het natuurlijk moeilijk om, om cursussen en zo online uh, te, uh, te doen. Ja. We moeten wachten hè, tot, tot wat, wat er gaat gebeuren na de huidige lockdown. Zijn jullie meer, al, al, al een beetje daar uh, naar aan het kijken? Want ja, ja, ja, uh, je, ben nu al, je alle... bent verlengd naar, naar 2 maart, ja. zal ik maar zeggen. Ja, men is bezig om daarover na te denken... hoe je toch uh, dingen kan doen. Hè. Want ja, men, er is toch wel behoefte aan. Uh, hè, koffie drinken met elkaar, wat altijd gebeurde. Uh, uh, elkaar zien, Ja, dat kan allemaal niet meer. Dat is, dat is allemaal niet mogelijk. Allemaal even op. Nou, in ieder geval uh, uh, ja. gaan, gaan de, de dagbestedingen voor. Uh, ja, voor, dat voor, gaat gewoon, die gaan dat gewoon gaat door. Gaan. En wat heel bijzonder is, is ja. uh, de huiskamer. En de huiskamer, ja. daar kan je naartoe als, uh, als jeugd. Wat was de leeftijd ook alweer? Dat is de, gewoon de, de jeugd was antwoord. Ja, wat, wat, wat is dat vanaf. Uh, wat is jeugd, Ben? Uh, Vanaf uh, ja, lagere school tot, uh, tot uh, middelbare school, ja, denk uh, ik. Oké, okay. nou is dat mijn jaar of 18, 19 en zo. Ja, ja, ja, zoiets. Die ja. kunnen dus naar uh, de huiskamer ja. en dan kan je huiswerkbegeleiding ja, dus krijgen, een praatje maken. Uh, ja, daar kunnen ze van alles doen. Je kan in huis werken online. Je kan, je kan gewoon um, dingen doen met elkaar. En uh, daar zijn uh, mensen om je, uh, jongeren, die, uh, werken, die je daarbij uh, helpen. En ook sporten, is ook leuk, hè, om buiten dingetjes uh, sportieve dingen te doen. Onder leiding van de sportservice is ook al mooi. dat, ja, wij, dat is ook dat, uh, mooi. Ja. Dus dat je dat kan ook een beetje sporten. Doen. Ja. Nou, dan houdt ja, het mag, een beetje ja mag, ik dan, ja, mag ik dan nog even. Want ja. er is natuurlijk niet nog iets. van. Mag ik iets van de, een bericht van de GGD even doorgeven? Ja. Er worden namelijk ouderen gebeld, daar zijn berichten over, dat, dat, de, dat door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD, en die willen dan een afspraak maken voor een, voor een vaccinatie bij de mensen aan huis. Maar dat kan niet, want de GGD neemt nooit contact op met ouderen over vaccineren. Want de mensen krijgen ouderen alleen maar een uitnodiging van, per post van het RIVM en huisartsen nemen persoonlijk contact op met 90-plussers. Oké, okay, dus uit kijk contact. uit voor uh, bellers die uh, thuis willen vaccineren, want dat ja. bestaat gewoon niet. Juist, dat was even een waarschuwing. Dat oh. wil ik even toch even meedelen. Ja, en nou ja. als je bij twijfel, bel dan altijd even met je huisarts. Oké, okay, nou dank voor uh, deze aanvulling. Uh, mensen ja. die wat willen van pluspunten uh, en uh, de jongeren die naar de huiskamer willen... bel even met Pluspunt of met Marike 06 363 ja. Gerry, ik hoop je de volgende keer te spreken met een mooie agenda. En dank je wel. Ja, dat hoop ik ook, Ben. Nou, Nadaziends. dank voor de tijd en dankjewel. Een, uh, fijn weekend. Dank je wel. Oké, okay, dag. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. VFM. Forgetting everything that Dave knows Well, I've followed in their footsteps Ever since I've just been trying to get back home Me Cause I've been struggling. Thinking about tomorrow brings this off.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 I don't got time to be lying like a rug. Hot as talking Kawasaki, I yeah, ride it, ride it, and the crunkin', yeah, baby. Put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorways. The west, try the way to drive me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for the day, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna talk about it? Fantastic. damn it's like sirens. Yeah. Oh.